Vooral ga op de vloer. Ja, we stampen lekker door. Hak je gimpjes naar zijn moer. Met die beat in je borst is er niemand die nog staat. Met je kopje, met je armen, met je beentjes in de maat. Want we worden opgesweept door dit vette feestgebruik. Maar oké, okay, wat dacht je dan? Hak een in is inderdaad! Vette hak! Vette hak! Vette hak! Vette hak! Vooral ga we met een blote buik. Dat is een verslaafd middel dat ik Men maar ga om me heen, ja dat is gewoon belang. Maar dat is balen, want we horen niet bij het hart VC. Vette hak voor Diener Vette hak voor Party E Vette hak voor Eva E Vette hak voor Harry G Vette hak voor iedereen En vette hak natuurlijk voor alle bromme -couriers. Respect, respect, woord omhoog Dacht het wel.